En de Verenigde Staten hebben een ontmoeting met Rusland over Syrië afgezegd. Diplomaten van beide landen zouden morgen in Den Haag over de ontwikkelingen in Syrië praten... als voorbereiding op een internationale top in Geneve. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat een ontmoeting geen zin heeft... zolang de VS onderzoekt of Syrië chemische wapens heeft gebruikt. De bijeenkomst wordt op een later tijdstip alsnog gehouden... omdat er toch een politieke oplossing voor het conflict in Syrië moet komen. Twee bestuurders van technisch dienstverleder Imtech geven hun bonussen over 2010 en 2011 terug. Voormalig bestuursvoorzitter van de Brugge betaalt 1,5 miljoen euro terug en voormalig financieel topman Kerner 700.000 euro. Imtech kwam in grote financiële problemen door fraude bij projecten in Duitsland en Polen door lokale Imtech bestuurders.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 In de Randstad staat een handvol files rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A7 Hoorn Amsterdam bij Zaandam 3 kilometer. De A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan nog eens 6. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij knoop het Battenverdorp 7 kilometer. De A15 Rotterdam Europort bij Rotterdam Charloos 2 kilometer. En de A20 Groep van Holland Gouda tussen Spaanse Polder en het plein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Spree, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. First, when Dat zondagmiddaggevoel, dat krijg je dan. Even na twee uur een hele middag En welkom bij Zandvoort op zondag. Je hoort Irene Cara als eerste plaats in dit programma. Met What a Feeling. Nou, goedemiddag luisteraars. En goedemiddag collega Albert-Jan. Daar zijn we weer. Eh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10a te Zandvoort. Uw lokale zender ZFM met Zandvoort op zondag. Nou, dan ga je aan mij vragen wat we allemaal gaan doen. Wat gaan we allemaal doen? We hebben een druk vanmiddag. Echt waar? Niet normaal. Oh. Want terwijl op dit moment... De heren hockeyers uh, tijdens het EK uh, 2013 uh, nu momenteel aan het hockey. zijn tegen Engeland om het brons. De dames hebben gisteren al brons gewonnen. De tussenstand is momenteel Nederland-Engeland 1-1. Maar wat gaan we natuurlijk doen? Al rond de klok van half 4 de evenementenagenda, en rond de klok van half 3 uiteraard het weer vijf is de tijd weer voor dier van de week. En die luistert naar de naam Oscar. En het gedicht van de week, ja, ja, ja, Rob, het gaat over Zandvoort op zondag. hey kijk nou. Ja, ja, een hele leuke, een beetje vrije interpretatie van mij. Maar in ieder geval dat is een heel leuk gedicht. Gedicht van de week, om um, kwart voor vijf, Zandvoort op zondag. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben, een, uh, ja, luisteraars, we gaan rond de klok van kwart voor vier gaan we proberen live uh, uh, contact te maken met onze verslaggevers, Debbie En dan vraagt hij zich af, waar is Debbie? Nou, Debbie is momenteel in Spa, Frank Couchant. En die zit uh, lekker vanuit een vip uh, de race te volgen van de Formule 1, die daar om twee uur gestart is. Wat vervelend weer, hè? Ja, dus we gaan uh, rond de klok van kwart voor vier kijken, uh, een sfeerverslag krijgen van uh, Debbie. Hopelijk dat de verbinding tot stand komt. We gaan uiteraard ook nog even weer bellen met meneer De Visser, onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer De Visser, want meneer De Visser is dit weekend in Hoorn, want daar is de voor de vijfde keer wordt daar een gebruikte botenshow georganiseerd. Te water. En daar liggen dus een heleboel boten. En gaan vragen hoe het uh, gaat daar en of het daar gezellig is. Goed, Formule 1 gaan we volgen. Eerdivisievoetbal gaan we volgen. En zoals ik al zei, Nederland-Engeland gaan we uh, ook voor u volgen. Dus uh, genoeg reden om te blijven kijk, kijken en luisteren naar Zandvoort op zondag. Vondag. En kijken doe je op www.cfmzandvoort.nl. Kijk live mee. Zie je ons uh, aan het werk, aan het sweeten aan de tolweg. Tina. Oh, wat is dit? Lekkere muziek zeg. Echt zo'n zondagmiddagplaatje, hè? All the way from Brazil.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 Is er. Love, love World! Oké. Okay. Oh, oh, oh. Lekker op de zondagmiddag bij CFM, een echte disco-klassieker. Jawel, je hoorde de 12 is van de versie van Oliver Sheetham's S.O.S. Speciaal heeft gedraaid voor alle disco-freaks die houden van de muziek uit de jaren tachtig. 19 minuten over 2 luisteren naar Salford op zondag. We hebben vanmiddag een uh, druk programma met heel veel sport. Natuurlijk, de eredivisie. We kijken naar uh, de, de... Hoe heet dat? De brosse, de, de brosse wedstrijd van, uh, van het hockey. De troostfinale tussen uh, Nederland en Engeland. En we hebben het natuurlijk over de Formule 1 Spa-Francorchamps. Ja, en dan wil je wel vast mededelen dat Guido van der Garde als veertiende gestart is en momenteel als negentiende doorkwam. Het moet een beetje gaan regenen daar denk ik. Dan gaat hij een stuk sneller. Ja, dat denk ik ook. Heb je onlangs ook een brief in de bus gekregen van wethouder Sandberg? Die heeft volgens mij iedereen gehad, hè? Die heeft volgens mij en iedereen. Het gaat geloet. over het grofvuil. Ja, maar er is een alternatief. Ja? Er is een alternatief. Ik krijg het gevoel dat we dus niks weer aan de weg mogen zetten. Heb jij dat gevoel over. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Maar goed, er is een uh, geweldig idee en dan heb ik het over het pakhuis in de samenwerking met de gemeente. Want Kringloopwinkel Het Pakhuis aan de Noorderduinweg gaat samenwerken met de gemeente Zandvoort. De huidige automatische inzameling van grofvuil per wijk vervalt per 1 oktober. Mensen kunnen vanaf dan grofvuil brengen naar de Milieustraat in Haarlem of Heemstede. En het kost allemaal geld als je daarheen gaat. Hè? Dat weet je. Daar moet je voor betalen. Of alsnog voor de deur laten ophalen door de gemeente. De gemeente Zandvoort gaat de inwoners en op, erop attenderen dat bruikbare goederen als meubels en kleine huisraad opgehaald kunnen worden door het pakhuis. Volgens Annette Bogert van de Kringloopwinkel snijdt het mes dan twee kanten. De gemeente krijgt minder grof vuil aangeboden en andere mensen kunnen op een redelijke goedkope manier bruikbare spullen aanschaffen. De Kringloopwinkel heeft deze zomer ook veel Duitse klanten verwelkomd. Het pakhuis is sinds 2010 gevestigd in het voormalige Corodix gebouw aan de Noorderduinweg 48 en is open van donderdag, uh, vrijdag en zaterdag van 10 tot 5 uur. Geweldig initiatief. Ja, Spullen, die halen ze gewoon bij u thuis op. Even bellen. En even bellen, en het komt allemaal goed. En dan komen we ze halen. Zo is het We wel. gaan door met de muziek. We kijken even naar die hitlijst die je CFM uitzendt: de Euro Breakdown. En deze staat daarin genoteerd. Hier is Bruno Mars. Is it true? Mm -hmm. ooh, ooh, ooh. I know that you don't know it, but you find so. Muziek. Je hoort de Bruno Mars en Treasure. De het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Test TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Eigenlijk op uh, zaterdag en zondagmiddag altijd een uh, battle. Mag jij weer een plaat rijden? En dan mag ik weer een plaat rijden. En zo gaat het hele programma door. Ja. En nou heb ik deze uitgekozen, Albert John. Je krijgt dus dadelijk zwaar, hè? Dat ja. was uh, Elf en Forever Young. Wat blijft het toch een uh, geweldige plaats uit de jaren tachtig. Ja, de semi symfonie hè? Je, sinds uh, twee weken zie ik al de borden staan. Kale in mijn open, leverancier, die kant op. <lacht> twee weken geleden al, hè? Stonden die borden er al. Klopt, we zijn uh, al lang uh, bezig, luisteraars, met de voorbereidingen voor... Uh, en bedankt voor het bruggetje. Rob... Uh, voor het KLM Open, wat van 12 tot en met 15 september... op de Canemar Golf Country Club zal worden verspeeld. Nou, ik kan u zeggen dat uh, uw lokale radiozender... radio- en tv-zender... tenminste, de aanvragen zijn de deuren uit... voor de media-accreditatie. Want uh, als het allemaal lukt, uh, luisteraars en kijkers... Uh, dan uh, kunnen wij uh, uh, beelden uh, uit gaan zenden. Op CFM TV, uh, kanaal CfM, CFM Zandvoort TV, weliswaar niet live... maar de week daarna, dan krijgt u nog... een Uitgebreide uh, impressie van het grote toernooi wat dan uh, wordt verspeeld. En onze cameraman Rob Bossink uh, zal uh, daarvoor zorg dragen. En onze collega Roel zal zorgen dat u die week daarna wellicht de beelden op Zandvoort TV kan gaan zien. Verder hebben we natuurlijk die vier dagen lang reporters uh, in de baan en rond de baan. Onze collega's uh, Mark, uh, Mark? Mark, Otten. Mark Otten en... David Habiech, juist, dankjewel. En ondergetekenden zullen uh, via de radio uh, verslag doen... Uh, van uh, de hoogte- en dieptepunten van het toernooi. Dus zie, uw lokale zender ZFM Zandvoort... zal er zowel op de radio als op tv verslag van gaan doen. En natuurlijk het hoogtepunt zal het zijn... het interview met, met toernooidirecteur uh, Daan Sloter. Hey, kan je er wat over vertellen wie er allemaal meedoen? Zijn er een beetje grote namen die uh, dit jaar meespelen aan de KLM Open? Ja, kijk, het is, het is voor het Nederlands begrip... natuurlijk het grootste uh, golfevenement... Uh, wat, uh, wat er jaarlijks uh, verspeeld wordt hier in Nederland. En uh, ja, er komen natuurlijk uh, oude winnaars zullen uh, acte de presseans geven. Maar ook uh, uit Spanje bijvoorbeeld uh, Angel Jiménez. Deze man zal eigenlijk al op de senior tour moeten spelen. Maar speelt nog steeds met de jonge lui mee. Dat moet ook wel, want hij heeft een hele dure hobby, Ferraris. Oké. Okay. Dus die, die doet bijna elk toernooi <laughs> nog mee. Maar goed, uh, volgende week en uh, in de aanloop naar het Open zullen we u steeds nader informeren en updates geven... over de voortgang van de uh, uh, voorbereidingen van dit... Tocht Geweldige toernooi. Wat nogmaals in onze achtertuin zal worden verspeeld. En uiteraard, ZFM, radio en tv zullen daar verslag van gaan doen. Bij... Wij houden u op de hoogte. En nou komt Ja, die, nou komt in de brug. onze achtertuin. Is het gras groen, hè? Is het gras groen. En het mooie is: we hebben op Sport 1 hebben ze dus al zo'n banner of zo'n flyer uh, gemaakt. En die zenden ze dan uh, om de zoveel tijd uit van beelden van de Kennemer Golf Country Club. En het volgende nummer wordt dan gebruikt als. Uh, om het zo maar eens te zeggen. En wij gaan dus terug in de tijd. En hier komt hij Tom Jones. Green Green Grass of Home. The old hometown looks the same. As I step down from the train. And there to meet me.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 Around me and I realized, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a saddle partway. On and on we'll walk at daybreak again. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green grass. Ja, op de Kennermer Golf en Country Club is het gras groen hoor. Reken daar maar op. En helemaal met de KLM open 2013. Je hoorde de single van Tom Jones. En het is uh, inmiddels half drie geweest, tijd voor het uh, weerbericht Albert-Jan. Ja, en om Lex van der Hoorn, die hier gisteren live aanwezig was, die had het wel weer bij het rechte eind. Want uh, vandaag zijn er wolkenvelden, luisteraars. Maar geregeld schijnt de zon. Er kan heel lokaal nog een bui voorkomen. Maar over het algemeen blijft het deze zondagmiddag droog. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot mate van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen vrij helder... en bij een matige noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen is het prachtig zomerweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en een matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt overal in de regio naar 23 tot 24 graden. Leuk voor de mensen die moeten werken. Eh... Uh, uh. <laughs> en dinsdagnacht is het ook helder. En bij een iets in kracht afnemende noordoostelijke wind... daalt de temperatuur naar een graad of 13. Dinsdag is het wederom prachtig zonneweer met volop zon. Het blijft nog altijd droog en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt daar wederom 23 en 24 graden. Dan woensdag tot en met vrijdag schijnt de zon flink. Maar vooral vrijdag zijn er ook wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een zwakke... ...tot matige noord- tot noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 21 en 23 graden. En dat is uiteraard iets boven de norm voor eind augustus. Al dus Rico Schreuder. Ja, vrijdag dus uh, weer wolkenvelden. Ja, dan ben ik vrijdag. Ja. Ja, ja. Wil je het weer uh, nalezen, ga je in de internet naar www.meteopagina.nl... ...de weersite van uh, Lex van der Horen. Of kijk even op www.ricoweer.nl Dat was het weer... En hier is de single van Frankie Valli in The Four Seasons. Zinder. Zinder. de wedstrijd, eh, Nederland tegen Engeland. Zinder in de Zinderen. wedstrijd inderdaad. Want hoeveel staat het op dit moment? Momenteel 3-2 voor Nederland. 3-2 voor Nederland. Voor Kijk, dat graag. zijn goede berichten. Is het binnen een poep in de scheet weer gelijk. Maar het is echt een hele spannende hockeyfinale. En er wordt natuurlijk ook nog gevoetbald vandaag. Ook oh, dat nog. Maar niet alleen vandaag. We zijn vrijdag al gestart met de wedstrijd SC Heerenveen tegen Ajax. Eindstand van die wedstrijd, jawel, 3 tegen 3. Ja, dat was een uh, geweldige wedstrijd voor degene onder u hem gezien heeft. En anders vanavond in de herhaling wellicht. Het was een hele aparte wedstrijd. Maar voor het publiek, de winnaar, de, win, de, de grootste winnaar was het publiek. Gaan we naar de zaterdag. Nek RKC Waalwijk 2 tegen 2. Herakles Almelo PSV. Ja. 1 in, in. oef. Gelijkspel dus, ja, Kles en PSV. Dan krijgen we nog ADO Den Haag tegen Roda JC. 0 tegen 4. Dat was een afgetekende uh, overwinning van Roda JC. En ja, de koploper van de eredivisie, Pek Zwolle, kreeg uh, SC Kambuur op bezoek. En wonnen met 2-0. En uh, met, tot op dit moment staat Pek Zwolle dus bovenaan in de eredivisie. Kijk eens aan. Daar, heel Hoe is het ga, mogelijk, hè? Heel Zwolle maakt foto's van deze teletextpagina. Nou, dan gaan we naar de wedstrijd uh, van vandaag die om half de 1 uh, is uh, gespeeld. Speelt. De wedstrijd Coët Eagles tegen FC Groningen, Albert Young. Eindstand uh, voor van die wedstrijd 3-3. Er zijn twee wedstrijden gestart om half drie. Hebben we het over Feyenoord tegen NAC Breda. Tussenstand daar, 0 tegen 0. En Vitesse tegen FC Twente. Inderdaad, ook een brilstand 0 tegen 0. En zo meteen om half vijf dan hebben we nog één wedstrijd te goed... in dit uh, Eredivisie weekend. Hebben we het over FC Utrecht tegen AZ. Uiteraard gaan we die wedstrijden allemaal voor jullie... In You just got the vibe. You know what I'm saying. All right, tell me the script. I bet. <laughs> You turn me on And I wonder If I could take you home I must confess The tightness that you wear I just can't help but I can't help but stand Just beginning The place to jump in mm, What a lovely scene You, you, yeah, how would you like to get a piece of this pie? You could be my girl and I could be your guy yeah. Cuddle me in your arms like I'm your teddy bear, babe yeah, Isn't that right. nice you, you have no, no fear, yo? Kiss me, you fool And make you me melt like butter when, when it, it comes to that. I love your own stuff I turn your moon like a neon light Make everything all right like in the middle of the night You want your new somebody to love you Like some stuff what how the yabba do Kiss and caress you and hold you And my word is born Yo, PA, she's got the vibe, hon She's got the vibe, Yeah Kom De single voor R. Kelly en she's got that vibe. Nou, Willem van Denzen die zit bij ons in de studio. Die is uh, uh, uit, uh, hoe heet dat? Die is aan het kijken naar de wedstrijd van vanmiddag op Spa-Francorchamps. Willem, pak de microfoon er eens bij. Want we willen even weten hoe het er allemaal tussen staat op dit moment. Ja, nou, je overvalt me eigenlijk. Want het ja, is eigenlijk helemaal niet te kijken. Maar ik ja, zie hier in ieder geval wel dat uh, Vettel op één ligt. En... Uh, Hamilton op 2. De start heb ik niet meegemaakt. Ik had andere bezigheden het ja, ja, ja. <laughs> ja. Nee, maar uh, ja, we zijn in ronde 24 van de 44. En we kijken even naar de lucht in Spa, francorchamps En het zou nog spannend kunnen worden vanwege een buitje regen. Nou, Guido die heeft die wel nodig. Ja, nou ja, Guido heeft het goed gedaan natuurlijk. En uh, ja, dat hij bij de start wat teruggevallen is, is wat minder. Maar hij heeft uh, zich wederom laten zien dat hij wel degelijk tot uh, iets in staat is. Oké, okay, we houden de wedstrijd in de gaten. Dankjewel Willem voor dit plaatje speciaal. Dan voor Willem. Hier is Avicii en wake Me Up. dat zei je. Wat zei je? Wat zei je? Oké, okay, dat was Willem. Feeling my way through the darkness. Guided by a beaten heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start.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 aan de tolweg, Tina. En dat kan Willem van deze hel uit zijn dak gaan op deze serie van Avicii, hoor. dan wake me up. ...uit de hitlijsten van dit moment. Zeven minuten voor drie uur geworden. Je luistert naar Zandvoort op zondag. We zijn bij je tot aan uh, vijf uur vanmiddag met heel veel nieuws. En uh, uiteraard de sportactiviteiten, waaronder de Formule 1. En natuurlijk de hockeywedstrijd van vandaag. Nederland tegen Engeland en Eredivisie Voetbal. Maar ook het gewone normale nieuws uit Zandvoort. Waaronder de zandsculpturen, want die zijn mooi. Maar wij kunnen ook nog een prijsje weggeven, Albert-Jan. Ja, want in navolging tot de suggestie die destijds al gedaan is... bij de officiële prijsuitreiking van de zandsculpturen... is het idee ontstaan om ook een publieksprijs in het leven te roepen. En het EK zandsculptuur dat vorige week in de persoon van de ier... Fergus Mulvaney een nieuwe kampioen kreeg, is nog niet helemaal ten einde. Want er is namelijk een publieksprijs in het leven geroepen. En u, luisteraars en kijkers van CFM Zandvoort... worden ook uitgenodigd om eenmalig uw stem op een van de beelden... zeker kunstenaars, uit te brengen. U bent nu aan de Beurt. Een publieksprijs is meestal een zeer prestigieuze prijs... want het geeft de mening van het grote publiek weer. Dat is ontzettend belangrijk voor de kunstenaars. Op de website www.zand-academie.nl... www.zand-academie.nl... klik op de banner EK Zandsculpturen Festival... en dan kunt u uw keuze maken. En dat kunt u nog doen tot en met 30 september. Dus ik zou zeggen... Laat uw stem niet verloren gaan. Oké, okay, en stem op de zandsculpturen hier in Zandvoort. Zometeen zijn we er nog twee uur lang met heel veel muziek en informatie bij CFM. Een hele goede zondagmiddag in hou de radio op CFM Zandvoort met nu de Double Dutch Bus. me if you got your funky bus bear. Oh, oh, oh. A Double Dutch Bus coming down the street. Kinda shuffle your feet Get on the bus Pay your fare Then tell a driver that you're going to a double-dutch affair d i f Well, I'll be gone Here it comes The double-dutch bus is on the street You better get off the move your Bus, fare, trans, pass That's the way my money lasts Ain't got no car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 Stay downtown Well, I miss my bus I know I'm late I gotta do something I know I hate I'm gonna walk to work Fifteen bucks I already Got a hole so so in the fossil in land That's okay, of course What I really want